Mark Hokke met het NOS Journaal. De politie in Oostenrijk heeft bij meer dan tien mensen opgepakt. De actie zou zijn gericht tegen radicale moslims uit onder meer Servië... die de politie al enkele weken in de gaten hield. Ze worden ervan verdacht mensen te ronselen voor een terroristisch netwerk. De actie werd gehouden in Wenen en Graz. Er werden meer dan 800 agenten ingezet. Meer informatie willen de Oostenrijkse autoriteiten nog niet geven. De Britse premier May zal vanmiddag in Philadelphia voorstellen dat de VS en het Verenigd Koninkrijk de handen ineens slaan om een leidende rol te kunnen spelen in de wereld. Dat zeggen Britse media die al op de hoogte zijn van May's toespraak. Voor een republikeins publiek zal de premier uitgebreid stilstaan bij het nieuwe zelfvertrouwen van de VS onder president Trump en van de Britten vanwege de Brexit. President Trump bevindt zich ook onder de toeschouwers in Philadelphia de dag voordat hij May in het Witte Huis ontvangt. De komende jaren zijn tienduizenden extra bouwvakkers nodig... verwacht het Economisch Instituut voor de Bouw. Het personeel is vooral nodig omdat er veel woningen gebouwd moeten worden. De afgelopen twee jaar stegen de investeringen in de woningbouw met 50%. Die trend zet de komende jaren door. Er wordt ook meer geïnvesteerd in de grond-, water- en wegenbouw. Israël is bereid 100 Syrische weeskinderen als vluchtelingen op te nemen. Het zou de eerste keer zijn sinds het begin van de oorlog in Syrië... dat Israël vluchtelingen uit dat land toelaat... Kinderen zouden een voormalige voorlopige verblijfsvergunning krijgen... die na vier jaar wordt omgezet in een permanente. Roger Federer staat in de finale van de Australian Open. In Melbourne won hij de halve finale in vijf sets van zijn landgenoot Stan Wawrinka. Federer speelt zondag in de finale tegen de winnaar van de partij... tussen de Spanjaard Nadal en de Bulgaard Dimitrov. Het weer, vrijwel overal is het zonnig. De temperatuur stijgt langzaam naar een paar graden boven nul. Door de oostenwind kan het wat kouder aanvoelen. Vannacht gaat het opnieuw vriezen met minima tot min 6 graden. Morgen schijnt geregeld de zon en wordt het zo'n 7 graden. Dit was... ZFM. Weekend. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen... In Circus zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Legele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 Uit Groningen. Heel veel De nu volgende gedichtencyclus heet Daar kreeg de ANP moeilijkheden mee. Goedemorgen luisteraars, het is vandaag 1 april. De juiste tijd is 5 voor 9. 1 april het is 10 voor 9. 1 april het is toch 5 voor 9. En op deze tweede april, 1 april, beginnen wij... Ja. ...beginnen wij met nieuws in het kort. Op de afsluitdijk is een caravan van de weg geblazen. 67 mensen konden worden gearresteerd. Ja. Harken, heuwen... Harken, heuwen, uitsen, heuwen, knarren, hei. Hey. buitenlands nieuws. de betonpaal die vanaf een viaduct op president rekenen is gegooid heeft overal in de wereld voor heftige reacties gezorgd premier thatcher sprak van moord premier lubbers van een betonpaal <tie> de nederlander beheert zijn moedertaal slecht en op een vraag aan de minister van WVZ of ik hij van mening was dat een gemiddelde nederlander over een te klein vocabulaire beschikt antwoordde de minister Moh. <tie> Glanerbrug heeft kabeltelevisie. Nadat de burgemeester van Enschede de kabel vanmiddag plechtig in gebruik heeft gesteld, kan Glanerbrug, Sky Channel, Musicbox, TV5, abonneertelevisie en de Russische televisie ontvangen. Wanneer Glanerbrug riolering krijgt is dat niet bekend. Frits Boom en Wim Bosboom hebben een druiventest gedaan. Ze kwamen beide als beste uit de bus. De beroemde modeontwerper Henny de Bruin is zojuist bij een verkeersongeval om het leven gekomen. Hij werd overreden door een beisje vrachtwagencombinatie. Dan volgt nu het nieuws voor doven en slechthorenden: Gaan de Belgische kabeltelevisie! Sport. De Franse wielrenner, Jacques Maton, is gepasseerd in de klassementen, maar behoudt de gele leidersdrui. Weliswaar heeft hij 34 minuten verloren, maar hij behoudt de gele leidersdrui. Ja. Er is met hem gepraat. Ja. Men heeft geprobeerd hem ervan te overtuigen dat het niet eerlijk is. Maar Jacques behoudt de gele leidersdrui. Biljarten? In Parijs werd de wereldkampioenschap 10 over rood gehouden. De Nederlander Henny Jansen werd voor de 60 acht, achter een volgende keer tweede. Wat dat betreft begint heel aardig op je op zoetermelk te lijken. Die kunnen ook niet biljarden. Jeur <tie> de boel. Eveneens in Parijs werd het Europees kampioenschap Jeur de boel gehouden. Vijf landen deden een gooi naar de prijzen en moesten worden gedisqualificeerd. <tie> Tot zover het nieuws. Dan volgt nu de weerswachting. Tot morgenavond. Aanhoudend slecht weer. Dat is rare, hè? Volgt nu de weerswachting. Tot morgenavond. Aanhoudend slecht weer. Dames en heren, volgt nu de weerswachting. Tot morgenavond. Aanhoudend slecht weer. Volgt nu de weerswachting. Tot morgenavond. Aanhoudend slecht Kom ik ze gewoon niet uit. ben right in the middle of a good dream. Like all at once I wake up from something that keeps knocking at my brain. Before I go insane, I hold my pillow to my head and spring up in my bed, screaming out the words I dread.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 Om mee te zingen, maar jij hebt hem zo hard staan. Nou, nah, dus dat we, hoor je helemaal niet. Oké. Okay. Ja. ja. Oké, okay, ja. Ja, David Kessel, die man. Lekker, hè? Ja, heerlijk. Because I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake them down. Speciaal voor uh, onze aanstaande programma -leider met lange ei. En uh, ja, uh, je moet ze een beetje tevreden houden. Want we krijgen geen programma meer natuurlijk. Dus dat moeten we een beetje... Uh, oh, hè? Ja. Zo is dat Zie het ZFM luncht.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 ja, het is weer helemaal terug, hè? Een tijdje even weg geweest, maar uh, het is er weer, hoor. Dus, Dolly, ik zou zeggen, laat van je horen. Ja, zeker laat ik van me horen. Wat fijn dat we de wekelijkse uh, vrijwilligers rubriek weer terug hebben. En uh, als het goed is, is onze eerste nieuwe gasten wat dat betreft in dit jaar... het jaar 2017, uh, Ria. Ja, dat klopt helemaal. Ja, daar Ik is ben ze ben ze ben hoor. Hi Ria, ja. welkom in Hallo. het programma. Ja, dankjewel. Fijn om weer eens bij jullie uh, aanwezig te zijn. Ja, zo is het. Ja. ja, En je bent bij ons aanwezig... omdat je een hele leuke vacature hebt... waar je wat meer over wilt vertellen. Ja. Ja, we zijn op zoek naar u, zal ik maar zeggen. Naar mij. Naar na de luisteraars vooral. Ja. En uh, we zijn op zoek naar ja. gastvrouwen, gastheren. Ja. Uh, voor onze bewoners uh, en de, onze bewoners zijn de bewoners van huis in de duinen. Ja, want even voor de duidelijkheid, Ria, ja. jij uh, jij bent van AMI, hè? Ja, ik ben van Amie, precies. Ja. En Amie ja. is op zoek uh, samen met jou dan uh, naar een gastvrouw of gastheer? Okay. Ja. ja, ja. Dus... En het mogen er meerdere zijn. Ja. Want we willen echt op onze huiskamers. En dan over meerdere, dan spreek ik dus over huis in de duinen. Dan hebben we het over de branding. Ja. Maar ook over de zeebries. Uh, en we hebben het ook over de bodaan. Dan ja. hebben we ook uh, huiskamers uh, waar mensen wonen met dementie. Ja. En uh, nou, de bewoners worden steeds afhankelijker van hulp. Ja. En uh, daarom zijn we op zoek naar mensen die ze helpen bij het ontbijt. Maar ook bij de koffie en thee. Maar ook samen de krant lezen. Of gewoon eens even beneden in het restaurant een kopje koffie met elkaar drinken. Oh, okay. Dat is uh, dus echt wat extra aandacht voor de bewoners. Dus daar gaat het eigenlijk om, ja. he? dat stukje ja. aandacht. En dat ja. dan onder het genot van een uh, lekker ontbijtje of een kopje koffie. Of Precies. wat dan ook waar, waarvan je denkt dat het uh, de bewoner aanspreekt. Juist, ja. dat het aangename wordt ook, hè? Ja, ja, ja nou, ja. erg mooi en een nobel werk natuurlijk om te doen. Ja, ja. Ja, en, en mensen mogen ook gewoon reageren als ze maar één of twee uurtjes kunnen. Want dat hoeft echt niet dagelijks. Ja, we zijn wel op zoek naar dagelijks. Ja. Maar iedereen, we willen ook gewoon flexibel insteken. Als ja. dus je denkt, nou ik kan echt maar twee uurtjes, ook prima. Je hoeft niet Mooi. altijd een hele dag of meteen een halve dag te komen. Okay. Met andere hulp zijn we blij. Nou heel mooi, heel mooi. Ja. Zeg en met wie en, en waar, waar kunnen mensen die denken van nou dat is wat voor mij, als ze interesse ja. hebben, waar waar kan iemand zich melden of meer informatie vinden? Ja, nou, uh, sowieso op het VIP, hè, bij uh, het pluspunt. Ja. Uh, daar staat wat jullie al noemden, daar staat de vacature. Dus die kunt u dan uh, doorlezen. Op de website, uh, hè, van vip antwoord. Website, ja, ja. Dat, precies. En uh, daar staat mijn uh, e-mailadres bij. l.wintersami.nl ja. dat ben ik. En daar kunt u dan informatie krijgen. En dan doe ik een kennismakingsgesprek. Ik vertel wat over onze organisatie. Yeah. Yeah. En uh, je krijgt altijd een leuk tasje mee. Met allerlei informatie. Okay. En dus ja, daar kun je terug. Ze kunnen ook. Er zijn ook mensen die liever rechtstreeks naar huis in de duinen. Yeah. Dan is het Gudo de hond. Oké, okay, prima. Ja. Nou, en wij gaan het ook ja. nog op onze Facebookpagina ja. zetten. Dus de ja, Facebookpagina van Zandvoort Lunch. En ik ga het ook voor deze week op de kabelkrant zetten. Dus ook daar kunt u alle informatie ja. terugvinden. Nou, Ria, ons... Zo is, maar sterk. Zo is het maar net, weet je het ook? Ja. <laughs> zeg, Ria, ik hoop dat er heel veel mensen gaan reageren... zodat de bewoners weer lekker kunnen genieten van allerlei aandacht. En uh, ik wens jullie heel veel succes. <laughs> ja, dankjewel. Oké, okay, Ria, we horen weer van elkaar als je weer iemand Zeker. zoekt. Oké, okay, dankjewel. Dag. Dag. Dag. Dat was het dan weer. En uh, nou, dat gaat als het goed weer elke week weer uh, plaatsvinden. Um, de vrijwilligersvacature van de week. Als het waar. Dit is Little Feet met, Bo met uh, Lowell George. Niet met Boy George die heet. Nee, Lowell George. Willing. I've been worked by the rain. Driven by the snow. I'm drunk and dirty. Don't you know when I'm still. Oh, I'm still oh, out on the road Late at night I see my pretty Alice In every headlight Alice Alice, Alice I've been from Tucson To Tukum, Cary To Hatch, to Don't I Driven every kind of rig That's ever been made now driven the back road So I won't get way. If you give me weed, whites, and wine, and then you show me a sign, I'll be willing to be moving. Now. Of some smokes some folks in Mexico Baked by the sun almost every time I go to Mexico And I'm willing And I've been kicked by the wind robbed by the sleet, had my head stove in But I'm still on my feet and I'm willing Oh, I'm willing And I've been from Tucson to Tucumcari To Hatchipede to Tonopah driven every connery that's ever been made Driven the backwoods so I won't get away And if you give me wheat, whites, and wine And then you show me a sign of the grant to As I want to, no one ever can. De eerste was met zanger Paul Jones. En uh, toen kregen we een uh, tweede formatie en, uh, met Michael Dabo als, uh, als zangert. En uh, dat was deze dus. Uh, My name is Jack en uh, Haha Zet de Clown en zo, al dat soort hits. En daarna ging het eigenlijk een beetje over in uh, Memphis Man's Earth Band. Uh, en die heeft ook weer diverse wisselingen gehad. Maar met alle verbindende factoren, zou ik maar zeggen, dat... Uh, het was altijd Manfred for Man die de toetsen bespeelde. De, de. Goed, eh, dames en heren, de volgende, voor de volgende plaat heeft u ondertitels nodig. En als u even naar uw uh, luidspreker kijkt de, van uw radio... dan, uh, uh, dan zullen we daar de, op de, de ondertitels op zetten. Ik ontdekte deze plaat afgelopen dinsdag en het is echt... Onverstaanbaar wat die man zingt. Het is een Belg. Uh, hij heet, heet Walli, maar ik vond het wel een mooi liedje. Dus ik ga het nog een keer kijken of er nog mensen zijn die dit kunnen verstaan. Het nummer heet Misère. Het gevoel dat ik nergens graag Train trein is altijd wel te laat Als ik toch de auto koos Is te veel of licht op rol Fiets heeft altijd lekker gemaakt Skaten in mijn sterkste kant Luchtbalans, dat wint niet goed Snelste ben ik nog te voet Laat je bij, ik blijf thuis Geen spel omdat dat ik de vrienden mis geen film om daar het kastje niet te vinden Een historie te spreken in de zaak Ik heb zelfs die al mijn vingers plakken Die van ons wil niet het is miseren Nee, ik wil niet liegen Leven is te zielig Ik zet liever de vaten naar mijn Want de wereld dieren slecht in de pap ik zie hier een kadavers op het strand. Moeder natuur mij slaak op de voeten. Alles wil je niet bereid om te zoeken. Excuseer, maak je storen, me nee. Ik zie daar de bomen het pas niet mee. Morgen schocht ik af. telefoon wel even plat Weer ik is het toch te vroeg, even naar de dokter toe Durf alleen vandaag te vragen, want hij heeft mij in de gaten Opgebrand en veel te moe, kan het niet meer beter doen Voor eten naar de winkel, koelgasweken weken over het overtuigd. Ik wil een karke pakken, morgen heb ik geen Europa. Langer hagenmast aanmoorden, hier kun je hagenblauw verskopen. Doch mijn baby's is misère. Nee, ik wil niet liegen, leven is te zielig. Zet ik liever de vaten op mijn hand, want de wereld dieren. Slecht in de papieren Ik zie gieren en gadavers op het strand natuur mijn slaak om de voeten Alles willen niet beraten om te zoeken Excuseer, mag je storen Nee Ik zie door de bomen het bos niet mee Ja, als de, de kast in het Fries kan zingen. Normaal in het Achterhoeks. En Rowenheze in uh, het Limburgs. Nou, dan moet dit ook kunnen. Walli, hij komt uit België. Ik weet niet welk dialect het precies is. Maar um, het is in ieder geval Vlaams. En uh, ik, denk, ik, ik, ik weet niet welk gebied. Maar in ieder geval, het is dan soms onverstaanbaar. <lacht> Dat dan weer wel. Het nieuws bij CFM Zandvoort. Met Dolly Tempirik. Nou ja, het nummer heette dan ook misère. Dus, <laughs> de narigheid allemaal. Narigheid, de narigheid allemaal. En ieder geval, ah, de Ramspoed, Ramspoed. Ramspoed. Komt er een? Kom, jij komt op om zeker. Hoor je dat? Ja. Oh. Dames en heren, het <laughs> nieuws met Dolly Tempirik. Ja, Hallo. dat zei die meneer net ook al. Ja. Ja, ja. ja, en dat klopt dus. We hebben hier een kleine update van het regionale nieuws. Uh, half twee. En de datum is 26 januari. Ja, het zonnetje schijnt. We gaan richting 1 februari, dus het begint behoorlijk te kriebelen in Zandvoort. En, en, lees ik net in de Zandvoortse courant, de eerste bulldozer is alweer gesignaleerd op het strand. Kijk, want de strandpachters staan te trappelen om hun seizoensgebonden strandpaviljoens weer op te gaan bouwen. Zandvoort en het strand gaan weer ontwaken uit de winterslaap. Het markeert het einde van de winterperiode. De terrasjes komen er weer aan en we gaan weer naar de warmere jaargetijden. En voor Zandvoorters is dit dus, he, die eerste bulldozer op het strand... het teken om alles voor de gasten die onze badplaats weer zullen gaan bezoeken... in orde te brengen. Nou, lekker weer. Goed, dan gaan we naar de afgelopen raadsvergadering. Die stond in het teken van, dus van de gemeente Zandvoort, bedoel ik dan... Die stond in het teken van de installatie van mevrouw Rietkerk-Gubbels als raadslid voor de Partij van de Arbeid en de heer Leo Miesenbeek als raadslid voor gemeentebelangen Zandvoort. De fractie van het Christen Democraten-April heeft de heer Fred Kroonsberg voorgedragen als buitengewoon raadslid. Deze plek kwam leeg toen Jan Belen vorige week werd geïnstalleerd als raadslid. De heer W. Kuiken is voorgedragen als buitengewoon raadslid voor de PvdA. Dan was er ook een voorstel van VVD-raadslid Martijn Hendricks... om de horecatijden te verruimen. En deze heeft tijdens de raadsvergadering afgelopen dinsdag geen gehoor gevonden. Diverse raadsleden en ook burgemeester Niek Meijer wezen hem erop... dat uit een eerdere discussie hierover van vijf jaar geleden nog was gebleken dat vanuit de horeca helemaal geen behoefte was aan verruiming van de tijden. Mede op voorspraak van raadslid Willem Paap van Sociaal Zandvoort... en burgemeester Niek Meijer... zal het onderwerp nog eens ter tafel worden gebracht... als de wijzigingen in de algemene plaatselijke verordening ter sprake komen... met de inbreng daarbij van burgers. Hendricks houdt zijn motie dus nog eventjes in de la van de kast. Op maandag 30 januari 2017 rijdt burgemeester Niek Meijer in Club Nautiek... het eerste exemplaar uit van het magazine Ode aan Zandvoort... aan de nieuwste inwoner van Zandvoort, Bob Mantel. Deze uitgave is een cadeau van 119 Zandvoortse bedrijven, onder, bedrijven ondernemers en instanties... aan alle huishoudens in Zandvoort. Het geeft een levendig beeld van het dorp... Vanaf 31 januari verspreiden de leden van Scouting Stella Mare Sint Willembroders het magazine Huis aan Huis en extra exemplaren zijn vanaf dinsdag 31 januari te koop bij Bruna Balken en de Aan de Grote Kracht Krocht zolang de voorraad strekt. Hulpdiensten zijn gistermiddag massaal uitgerukt voor de reanimatie van een 9-jarig jongetje in Haarlem. Rond drie uur s middags kwam de melding van een meisje binnen dat haar broertje geen hartslag meer had. Terwijl de politie, brandweer, ambulance en traumahelikopter onderweg waren... kreeg het zusje van de jongen instructies om haar broer te helpen. De jongen bleek uiteindelijk gelukkig geen hartstilstand te hebben, maar bleek wel buiten bewustzijn te zijn. Zijn zus heeft hem in een stabiele zijligging gelegd waarmee erger dus kon worden voorkomen. Ambulancebroeders hebben de jongen vervolgens eerste hulp verleend... en de traumahelikopter landde op het grasveld langs de Prins Bernhardlaan. De jongen is daarna met spoed per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht... en drie politiemotoren hebben de ambulance daarbij begeleid. Een scootmobiel is vanochtend volledig uitgebrand in Haarlem. De brand aan het Ankara-plantsoen nabij winkelcentrum Schalkwijk werd even voor 11 uur gemeld waarop de brandweer direct met spoed ter plaatse kwam. De scootmobiel stond echter volledig in de brand. En uh, de brandweer heeft het vuur geblust, maar van de scootmobiel bleef niet veel meer over. Het is nog onduidelijk hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Het zevenjarig meisje dat zondag ernstig gewond raakte bij een geweldsincident in Halfweg... is gisteren aan haar verwondingen overleden. Ze was zondagmiddag door haar 41-jarige vader uit Halfweg neergeschoten... die daarna zichzelf met het vuurwapen om het leven bracht. Het incident heeft zich in de privésfeer afgespeeld. En volgens Turks.nl zou de vader van Turkse Comafa zijn... en na de scheiding al meermalen hebben gedreigd met het nemen van wraak. Tot zover het regionale nieuws, Ruud. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, na een aantal sombere dagen is het vandaag prachtig weer. De zon schijnt volop en het blijft overal droog. De wind waait matig uit het zuidoosten... en de temperatuur stijgt vanmiddag naar maximaal 1 hooguit 2 graden boven het vriespunt. Vanavond en de komende nacht is het helder en droog en de matige wind waait uit het zuidoosten en de temperatuur gaat dalen naar zo'n min 3, min 4 graden. Morgen schijnt opnieuw de zon, maar er is ook wat sluierbewolking. Het blijft droog en er waait een matige zuidoostenwind. De temperatuur is duidelijk hoger en stijgt naar ongeveer 6 graden. En dat was dan het weer weeroverzicht volgens Rico Schreuder. Film in de bioscoop rijden. De Blues Brothers. Van John Belushi en Dan Aykroyd. En het was echt geweldig. Ze hebben het later nog wel eens dunnetjes proberen over te doen. Nou, dat, dat is dus niet gelukt, want Belushi was er niet meer. En. Uh... Dat, dat was toch wel de drijvende kracht. Wat een, wat een fantastisch acteur was dat. Ja. Uh, hij kon echt alles. Ja. Uh, het stel ontmoette elkaar natuurlijk in Saturday Night Live. Uh, Ackroyd en, en Belushi. Waar ze al fantastische dingen samen deden. Maar uh, deze film was echt wel uh, het, het, het, het summum. En het leuke van de film was ook natuurlijk dat... Uh, er heel veel van die oude solknakkers weer bij elkaar kwamen hè. Steve Cropper bijvoorbeeld, de vaste begeleider van uh, onder andere Autos Redding en uh, Rita Franklin erin, Cap Call Callaway kwam erin voor met Mindy de Moocher. En, nou, het was echt een geweldig verhaal, uh, die film. En, uh, leuk, leuk. Echt ook helemaal uh, een leuk, leuke film gewoon. Leuke, leuke film! En leuke muziek. Everybody needs somebody. Je kunt het, je uh, de scène nog voorstellen dat ze in die ballroom bezig waren. En, uh, daar later weer op de vlucht moesten. Dus <laughs> halverwege het concert waren ze ineens weer weg. En, uh, en ze kwamen te laat ook. En, uh, nou ja, geweldige <laughs> film. The Blues Brothers, Yoho! En uh, yes. met John Belushi en Dan A. Ja, yeah. wauw, wow. Goed, nou, we gaan nog even door. Uh, ik heb nog een paar leuke plaatjes voor u klaarstaan. Als alles werkt, tenminste zoals het werken moet. Eh. Uh, Hallo? Oh. oh, ik moet een balans zetten. Oh, dat gebeurt er niet. Hallo, oh, no. nou, het gaat weer lekker allemaal hier. Het gaat weer helemaal goed. Eh, terug in eh, speel. Ja. Hé, hey, die had ik die al niet gehad. I'm jealous. I'm over Die had ik al gehad, joh. Per ongeluk weer ingezet. Nou, dit is een heel mooi liedje van uh, Bram Vermeulen. Het is echt heel mooi. Luister maar. En het gaat over Drank. En wat gaat het weer in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 Mocht ze houden, alsof ik niet zonder kan, wat een bestaan, te een luise leven, het kan niet stuk, Waren een geluk. het niet dat ik haar mis. Het is ongewoon nog even. Niemand, niemand heeft zich vergist. Het is wennen aan mijn eigen leven. Vermeulen. Ooit begon natuurlijk samen met Frank de Jong als Nederlands hoop. In bange dagen. En uh, toen het stel uit ging. Uh, ging deze man ineens prachtige platen maken. Dit heette Rode Wijn. Dit is Barry Gibb. waiting to begin. Don't you know something beautiful has passed you by? A star. Lovers, too much in love to say goodbye star Cross lovers, waiting to be heard No, we can't be together if we never try Oh, star-crossed lovers, you know I hate to see you cry Everything to me But you just turn away Leading me the dance I'll be the lonely one Inside the sun Star-crossed lovers, Written on the wind Don't you know something beautiful Has passed you by Oh, a star-crossed love Can't love to say goodbye Death, Love and Freedom. Ja, dat is nog de enige. Hè. De laatste der Mohicanen hè, wat betreft de Bee Gees. Want zijn, uh, al zijn broers zijn dood. Dus uh, hij is nog echt de enige die nog over is. Ja, Maurice is er niet meer. Robin is er niet meer. Uh, die andere. Andy is ook weg. Nou, zou hij nog een zuster hebben? <laughs> In ieder geval... Uh, nou ja, uh, Dit nummer heet Cross-Side Lover. En we gaan door met... Een heel ander ding. Longest day heet het. It is John Mellencamp. It seems like once upon a time ago. I was where I was supposed to be. My vision was true and my heart was too. There was no end to what I could dream. I walk like a hero. To the setting sun. Everyone called out my name. Death to me was just a mystery. I was too busy raising a cane. But nothing lasts forever. The best efforts don't always pay. Sometimes you get sick and you don't get better As when life is short Even in its longest days So you pretend not to notice That everything has changed The way that you look and the friends you once had So you keep on acting the same So You know you, you got no flame, and who knows then which way to go, life is short, even in its longest days, all I got here is a river. Of where I've been. So you tell yourself I'll be back up on top someday. But you know there's nothing waiting up there for you anyway. Nothing lasts forever best efforts don't always pay. Sometimes you get sick and you don't get better. That's when life is short, even in its longest days. Life is short, even in its longest days. John Mellencamp en toen heette Longest Days. En de man was onlangs natuurlijk eh, nogal in het nieuws. Omdat hij eh, ook nogal een protestzong had geschreven tegen de huidige dorpscheik als president van Amerika. Ja, John Mellencamp. To the friends we used to have. I slipped away like they were never there. Look at a picture in my hand.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 toen wat slechte muziek. Ja, je moet een je moet andere nummers uitzoeken, vind ik. <lacht> ik? Ik had, met, had hele goede nummers. Kom ze met middel of de rotor? Nou, dat was wel jeugd sentiment de voor je jou, nou, jou uh, Jansen. Heb je nog wel gezien, hebben waren die hotpans? Ja, ik zag zo een druppeltje langs je lip lopen. Het is nou, dus weer helemaal terug, hoor. Ja, ja. Nee, maar het was goed, weer gezellig. Het ziet hem weer op. We ja. hebben het weer gehad voor vandaag. dag. Ja, ja, ja, ja. We kunnen weer, kunnen weer naar huis. denk ik meteen krijgt u weer een eh, alluzieverdozie? Ja, ja. Gepresenteerd door de Zwaluw. Ik heb al gelezen dat hij heel wat moois heeft uitgezocht weer. Oh. Ja. Het wordt weer een leuk programma. Ja. ja, ja. ja ik luister altijd graag, hoor. Goede ja. informatie. Ja. ja. Luister je Goede nummers. Ik luister altijd naar ah? Bart. Ja, zeker, ah? Ik ben ik een fan van Bach. Ik nooit, ik luister nooit. Hey, jij zit in de trein natuurlijk, hè? Ja, Dank. ja, ja, uh, uh, uh, uh. ja. is, uh, een is dat niet. geen Wifi-spot? Hey. Heb je geen Wifi-spot in de trein? Nou, in die alweer klote treinen die tegenwoordig hier op de traject zitten. Goedemorgen! Nou, dit was Sandford Lunch. Dank voor het luisteren. Ja, het is toch zo? Heb, zeg je toch? Nou ja. In ieder geval nog een lange dag. Tot en met uh, Tip FM vanavond. Live radio, dus blijf aan de buis. En vroeger, en, had, vroeger had je hier wel knappe treinen rijden. Die, die moderne dingen, oh, maar... Tegenwoordig hebben ze die oude gebakjes weer van verstal gehaald. Die 30 jaar oude rotsplinters. Nou, daar zit geen wifi in, hoor. Nou ja, dus staat, dat, hebben staat, ze, staat... dat hebben ze bij CFM met ons ook gedaan. Ook de oude gebakjes van stal Er staan alleen maar <lacht> in brand, die dingen. <lacht> ja. Nou ja, hopelijk is er vandaag uh, niet eentje die op het uh, toilet is geweest... en een beetje hete had zodat de boel in brand vloog. Tenminste nog veilig in Beverwijk BVW. Hier nou dus uh, Matchbox, dames en heren. Met Bart van der Meer. Ja, nou, het uh, uh, wordt weer gezellig. En uh, nou ja, als we de zaterdag uh, gaan we u uitdagen uh, vanaf CFM. Raad je plaatje met v 4 zorg dat je erbij bent. Kom op tijd, want het is gaan vol. Joehoe! En voor de rest, als we, als we daar niet zijn, nou eh, gewoon fijn weekend. Dolly, bedankt weer voor je positieve bijdrage aan dit programma. Ik nou, heel graag gedaan. En ik hoop dat de luisteraars een paar gezellige uurtjes met ons hebben meegemaakt. Nou, dat denk ik niet. Nou. Op het begin van het programma hadden we 25 man op de stream. En in de afloop zat er rond nul, gelopen. Ja, vind je het gek als je dat soort nummers gaat draaien? met jij je eeuw, osmons? Dag! <laughs> Dag allemaal!